Uur. uur in Boekraat met het NOS Journaal. IJsland draait een deel van de recente coronaversoepelingen terug vanwege de opmars van de Delta variant. Met name mensen die volledig zijn gevaccineerd raken besmet met die coronavariant. Daarom moeten in binnenruimtes weer mondkapjes worden gedragen en moeten IJslanders weer minimaal één meter afstand houden. De horeca gaat om 11 uur s'avonds dicht en bijeenkomsten van meer dan 200 mensen zijn verboden. De aangescherpte maatregelen op IJsland gelden in elk geval tot 13 augustus. De VN-veiligheidsraad wil niet dat de Republiek Noord-Cyprus en Turkije... een verlaten badplaats op Cyprus weer openstellen voor bewoning. De 15 leden van de Veiligheidsraad hebben dat plan veroordeeld... en eisen een onmiddellijke herroeping ervan. De plannen om bewoning van de badplaats mogelijk te maken... staan volgens de VN een hereniging van Cyprus in de weg... Het land is sinds de Turkse invasie in midden jaren 70 opgesplitst in een Grieks en een Turks deel. Deze situatie veroorzaakt al tientallen jaren spanningen. Brandweermensen in Florida zijn gestopt met het zoeken naar lichamen op de plek waar eind juni een appartementencomplex gedeeltelijk instortte. De afgelopen weken hebben ze de brokstukken van de flat van 12 verdiepingen beetje bij beetje afgevoerd en nu is de rampplek vrijwel leeg. Het dodental van de flatramp staat op 97. Het gebouw in een plaats bij Miami stortte in de nacht van 23 op 24 juni gedeeltelijk in. Alleen in de eerste uren na de ramp werden overlevenden uit de puinhopen gehaald. Darter Michael van Gerwen heeft de halve finale van het World Matchplay toernooi in Blackpool bereikt. In de kwartfinale versloeg hij de Engelsman Nathan Aspinall met 16-9. In 2016 bereikte Van Gerwen voor het laatste halve finales van het World Matchplay toernooi. De volgende tegenstander van Van Gerwen is Peter Wright. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en droog. In de ochtend vanuit het zuiden bewolkt, later buien. In het noordoosten de meeste zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zonzon. Zon. Zandvoort. Zon.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 I'm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 We weer gaan. Jokez H est de retour. De retour. 9 is veux mm -mm. le bifton, pas de bobo Chéri Coco, vu ma photo Fais-moi, mm -mm, pas de bobo Appelle-moi Cataléa, mea Fais me toucher, moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Cataléa, mea Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Le bug est trop tétend l'air, il est top, top Est-ce que tu pourrais m'étonner J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle To be the code, de kant is capable, yeah, yeah, yeah. Je vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau père, j'aimerais toucher le ciel. Tu yombe, yombe, yombe, yombe, yombe, yombe, chérie, tu sais. Chérie Coco, fais-moi, Je mm veux -mm. J'veux le bifton, pas de boho. Chérie Coco, ma photo, fais-moi, mm -mm, pas de boho. Appelle-moi Kataléa, mea, mm. Ik moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appel-moi Katalé, j'ai mis mm. tu te prends, joie en toi, tout débrouille. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Tous ziens, je m'en vais. pas de retour, je m'en vais. Non, mais de quoi je me mène? Je veux te l'air, avec toi, je m'en Alors, de quoi j'me je me mène? Tu fous la merde, Non y'a pas de Chéri coco, fais-moi humour, je veux le bifton, pas de boteau Chéri Coco, fais ma photo Fais-moi hum hum, pas de beau, appelle moi catalea, mais aime touchez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina.